Dankjewel, Rick Saal. Goedemiddag, dames en heren luisteraars. Hartelijk welkom bij de radio. Op deze mooie Pinksterdag bent u voor de twintigste keer alweer... een klein half uur te gast bij de familie van Pinksteren. En het weer hier in Groningen zou ik eigenlijk willen kenschetsen... als voortreffelijk Pinksterweer. In weerwil van de berichten uit de Beeld en Wageningen, die zoals u de laatste maanden zelf hebt kunnen horen er een sport van schijnen te maken om steeds maar het mooiste weer te voorspellen, is het hier in Groningen een weertje van je welste. Dat kan ik u verzekeren. Dames en heren luisteraars, het is alsof ook het weer zich opmaakt voor de nationale derby die morgen hier plaats zal vinden. En de goede luisteraar, die zal dan onmiddellijk weten dat ik hier doel op de voetbalwedstrijd van het jaar tussen Groningen en de FC Feyenoord. Die morgen hier in Groningen plaats gaat vinden. De spanning is te snijden. Heel Groningen concentreert zich op de grote wedstrijd. Vaandels, vlaggen, toeters en bellen liggen klaar. Het bier ligt koud, want morgen, morgen is het de grote dag, dames en heren luisteraars. Iedereen hier in de stad Groningen heeft nu al de mond vol over de match van het jaar. Sterker nog, er wordt over niets anders gepraat. Voorgoed is afgerekend met het sprookje dat Groningers stug door het leven zouden gaan. Het is een en al temperament dat ik hier ontmoet. Temperament waar menig zuiderling nog een flinke punt aan kan zuigen. En dat is een bewering die ik kan staven. Laat ik u een voorbeeldje geven. Op weg naar de familie van Pinksteren was ik met de hele crew uit Hilversum even de weg kwijt. Nou, geen nood hier in de stad Groningen, geen nood. Iedereen die je hier maar tegenkomt is je behulpzaam. Het is zonder meer hartverwarmend om te ontdekken... dat er anno nu nog zoveel medemenselijkheid in Groningen te vinden is. Luistert u maar eens mee naar een opname die wij vanmorgen zo rond 9 uur maakten. Pardon, hallo meneer, hebt u een momentje? Waar lief. Of u een momentje hebt, uh, wij moeten naar de familie van Pinksteren. Heeft dat nodig? Hoe bedoelt u? Nou, gewoon, waar of dat voor nodig heeft? Ah ja. Ja, nee, het gaat om een uh, uitzending van de radio. En waar heeft dat dan voor nodig? Uh, nou, wij denken dat dat leuk is. Ja, je kan wel meer denken, ja. Ja, uh, ja. Um, maar misschien kunt u ons wijzen waar de familie van Pinksteren woont? Van Pinksteren? Ja, de familie van Pinksteren, van de VPRO. De VPRO? Ja, van de VPRO op zondag. De VPRO op zondag? Daar hebben wij in Groningen niks mee te maken met de VPRO op zondag. Oh, dat is dan jammer. Ja, dat is jammer voor jou. Nou, dan, uh, dan gaan we maar. Ja, dan gaan we maar weer. Um, nog een prettige zondag verder. Uh, mag ik u nog wat vragen? Ja? De VPRO op zondag. He, dat, dat zogenaamde feestelijke radioprogramma. Werkt daar ook een zal, een, een Rick Zal aan met? Zal? Ah, inderdaad, meneer Zal. Rick Zal. Ja, die werkt daar aan mee, ja. ja. Weet u wel dat we die zal een schande voor Groning vinden? Pardon? U hebt me ja wel gehoord, ja. Die zal, weet u wel. Weet u wel hoe die de luisteraars afblaft? Zo onbehoorlijk, zo onbeschoft mevrouw. Ik heb daar geen woorden voor. Ja, maar de, dat is toch... Ja. En omdat u dicht bij het vuur zit, ja... Want u hebt toch gezegd dat u ook bij de radio werkt... Zou ik die zal maar eens door de orde roepen. De familie ja. zal is hier goed bekend. Maar dat jong dat iedere zondag zomaar door de radio van alles roept... Waar maar voor de kop komt, mevrouw van de, de, de, de, de... Ja, van de VPRO, ja, mevrouw van de VPRO. Die zal, die kennen we hier in Groningen niet meer. Begrijpt u wel? Oh, um, nou, dank u wel. Dag. Ja, het is wel goud, hoor. Zoals u al begrepen hebt, ben ik toch nog met de voltallige crew op de juiste bestemming aangekomen. En dat is hier bij de familie van Pinksteren. Wat in de 19 voorafgaande delen nog niet naar voren kwam, is het huis waar de familie woont. U moet zich voorstellen, een herenhuis uit de 19e eeuw. Een huis met een ruime woonkamer en centraal in die woonkamer staat een schouw waarin vroeg 17e-eeuwse tegels een historisch decor vormen. De tegels zijn delfsblauw op gebroken wit... en ze vormen een paneel waarop diverse ambachten uitgebeeld worden. Een heel klein smetje op die prachtige 17e-eeuwse schouw... is eigenlijk de hoek rechtsonder. Daar missen namelijk 16 tegels. Uh, ja, dat zijn 16 tegels die de heer des huizes, Freek dus in een heel onbewaakt moment van de hand heeft gedaan. Er was namelijk geen geld voor een nieuwe verwarmingsketel. En dat is nogal vreemd, want de moeder van Freek... had geld overgemaakt voor die nieuwe ketel. Maar dat bedrag was ja, helemaal per ongeluk opgegaan... aan een beetje een overdadige vakantie in Italië. Nou, en toen eh, om het financiële gat te dichten... heeft de heer des huizes 16 tegels uit die hele bijzondere schouw... van de hand gedaan aan een opkoper die in die tegels wel brood zag. Het zou dan om dit schoutje gaan? Inderdaad, ja. Nou kijk, het is een leuk schoutje, daar wil ik niet op afdingen, ja. Maar uh, zo zijn er natuurlijk wel 13 in een docein, begrijp je wel. Oh. En daarbij moet ik ze ook nog eigenhandig uithakken. Uh, ja. Uh, ja, toch? Dat heb ik toch zo'n beetje begrepen dat het de bedoeling is. Dat ik het... ja, ja, nee, dat is de bedoeling. Zeg nee, maar. nee, fijn dat het de bedoeling is, want dan weet je waar je aan toe bent. Oh. Eh, anders ga je hakken en dan blijkt je veel te veel hebt gehakt en dat moeten we natuurlijk niet hebben. Nee, eh? nee. Ik bedoel, uh, verkopen is goed, maar ja. een mens moet blij verkopen. Ah, ja. eh, een mens moet er later geen spijt van hebben. Nee nee. Eh, een mens moet toch s'nachts of overdag het gevoel hebben, eh, dat weet je uh, Vandaag de dag niet meer, dat je bent, ...dat je, zal ik maar zeggen, niet genaaid bent. Nee, nee, nee. nee daar kopen we niks voor. Nee, nee, nee. Even goede vrienden, maar daar kopen ja. we niks voor. Dus, ja. wat hak ik? Nou, um, ter waarde van een ketel, zeg maar. Een ketel? Een milieuvriendelijke ketel? Ja, zeg maar. Nou, dat is dan wel een kwartetje of vier, een zestien tegeltjes, zeg maar. Zeg maar, maar dat is heel die hoek. Uh, ja, wat meneer zegt, dat is dan heel die hoek. Ah ja. Zeg, oh, gelijk dan maar, uh, even kijken. Ja, oh, de, oh, ja. ja. Ja, moet hier, Ja, ja nee, dat is dan toch. Ja, dan, ja. Dames en heren, luisteraars. Voor de geschonden hoek van de 17e eeuwse schouw staat nu de leesmand van Pitriet. Waarvan de inhoud vaak ongelezen bij het oude papier gaat. Opinies, analyses, meningen, interviews en diepte-interviews gaan als nieuw hup in de papierbak. Jammer, maar helaas. En dan het meubilair. Dat is van, ja, laat ik zeggen, onbepaalde oorsprong. Ik schat zelf, maar ik heb er niet echt verstand van, ik schat dat de meubels uit de jaren zestig van deze eeuw stammen, toen blank eiken erg in trek was in de Nederlandse huiskamers. Het meubellandschap hier bestaat uit de driezitter Kneur, de fatuis Erne, de eethoek Alvieten en het wandmeubel Kreunen. En het is gestoffeerd met veelkleurige kussens... en het wordt hier en daar stijlvol onderbroken... door enkele prachtige antieke stukken... die de oude mevrouw van Pinksteren... die nog steeds de eigenaresse van het huis is... heeft laten staan. Zij kon ze namelijk met geen mogelijkheid... een plaatsje geven in haar nieuwe appartement. Maar goed, tegenover dit alles staat... dat de vrouw des huizes, Claire... de chef van een mediaafdeling van een groot reclamebureau... haar volle aandacht besteedt aan haar grote hobby... En dat zijn haar tientallen planten, die ze tot een wilderige groei en bloei brengt. Ja, die ze zelfs opjut alsof het voetballers zijn. Dames en heren, hoort u Claire van Pinksteren, maar is bezig met haar huiselijke flora. Kom nou toch, je kan het best. Hier, ik zal je een beetje dichter bij het raam schuiven. zo, hè, Zo kan je fijn naar buiten kijken. Zo, dat is toch een mooi plaatsje. Ja, ja, lach maar eens tegen de bomen. Ja, ja, lach maar eens tegen die grote bomen. Doe maar, ja. Ja, die boom is vroeger ook heel klein begonnen. Hé, oh, wat heb jij nu gedaan, Ficusje van me? Hebba. Wat een bruin blad, hoe komt dat nou toch? Heb je je bezeerd? Oh gossi, gossi. dat is toch geen gezichtje. je dan toch, wacht maar even, ik zal je weer even netjes maken. Nee, nee, nee, nee, wees maar niet bang, even de tanden op elkaar, dan zal ik even die schaar pakken. Nee, nee, dat doet geen pijn, het is zo gebeurd. Zo, knipje, bent weer mooi, wees maar niet bang voor Claire'tje. Oh, en wat doe jij nou, mijn kleine kloksinia? moet jij zo huilen. Laat jij je kopje zo hangen. Nou, dat hoeft helemaal niet hoor. Het is vandaag toch Pinksteren. Iedereen heeft toch de geest. Straks komen de kinderen. Ja, Arjan en Trude. En oma komt ook. Ja, haar oma komt weer omdat Nancy eindelijk weg is. Ja, dat vind je natuurlijk wel jammer, hè. Klein kloksineaartje. Ja, Nancy vond jou heel mooi. Maar ja. Nancy kon niet langer blijven, dat begrijp je zelf natuurlijk ook wel. Ja, en ik mis haar, ja, ja, dat klinkt raar hè. Ja, ik mis haar heel erg. Ik zie me nog niet zo gauw met Freek naar de kerk gaan. Nee, nee, meneer Freek moet niets van de kerk hebben. Zo, nou sta je er weer mooi bij. Wedden dat oma je heel mooi vindt? Ja, ik denk dat ze direct naar je toe komt en dat ze dan zal zeggen: Kind, kind, wat staat je kloksinia er toch weer mooi bij? Ja, dat zal ze vast zeggen als ze nou maar niet weer begint te zeiken over haar schouw. Ja, haar schouw die zo beschadigd is. Oh nee, wat deed ze dat iedere zondag... zeg als ze hier kwam, zeiken over die zestien tegeltjes. Oh, oh, kijk, nou tochjes. Je laat je kopje weer helemaal hangen. Zo. Echt hoor, onze Nancy komt heus wel op haar pootjes terecht. Ja, luisteraars, zo kan Claire van Pinksteren... uren met haar planten praten. En toch, bij al die kleine huiselijke gelukjes gaan de gedachten van meneer en mevrouw van Pinksteren... herhaaldelijk uit naar Nancy... die, zoals u we al weet, met een koffertje het huis heeft verlaten... en na nou wij vorige week vernamen haar intrek heeft genomen... op aanraden van de VVV... in een psychiatrische inrichting... die in de weekends kamers verhuurt aan badgasten. De oude mevrouw van Pinksteren heeft haar daar zowaar opgezocht... en ze belde daarna haar zoon om even te melden... ...hoe het ging met de vrouw op wie hij toch drie jaar verliefd was. Ah, moeder. Ja, zeg, vertel. Ja. Ja, ja mooie busrit, ja, maar... Ja, alles staat in bloei, ja, maar... Maar mam, hoe is het nou met... Mama. Mam. Mam, dat kan me geen reet schelen dat je die vriendin in de bus hebt ontmoet. Oh, oh maar ik heb de grote groeten. Maar. Moet ik de groeten hebben? Ja, dat is nog bij haar. Heb ik nog bij haar op schoot gezeten? Wanneer? vroeger. Nee. Mam. Mam. Mama. Mama, mag ik nou even... Ma... Hou je kop nou even, mens! Mama? Ehm. Uh, mam? M mam? Mama? Moeder? Mam, zeg nou wat. Ja, man, doe niet zo flauw. Ik hoor u heus wel. Mam. Mama, het spijt me, echt waar. Mam zegt nou wat? Maar, oh. oh, daar bent u weer, hè? Oh, u had de ketel opstaan, ja. Nee, zeg, maar hoe was het nou met Nancy? Wat? Dat meent u niet? Een isoleercel? Dat ze de boel kort en klein heeft geslagen? Mam zegt dat het niet waar is. De eerste vier maanden geen bezoek. God, wat erg. Ja, ja, dat vind ik ook. U vindt dat ook. Ja, dat was ook het was een heel hartelijk meisje. Ja, een... Natuurlijk, ook voor u, mijn God. Dat is onder de pillen. Onder de pillen. Ja, dat, niet meer nee, dat is al best. Wat ja, u zegt, dat is heel gemeen spul. Wat ja, er is. Nee, nee, ik huil niet. Het, het zal aan de lijn liggen. Oh, ja. wat een ellende. God, mam, wat een ellende. Ja. Ja. Ja. Nou, oké. Okay. Ja, nou, dag, hoor, hè. Dag. Misschien komt het nog wel goed, Ja, ja, misschien komt het nog wel goed. Ja, dokters zijn knap vandaag de dag, ja. Ja, oké. Okay. Zeg, mam, hou je goed. En natuurlijk bent u nu gek. Wie zegt dat? Ik zeg alleen maar hou je goed. Mam, dat bedoel ik toch niks mee. Nee, helemaal niet. Zoek toch niet overal wat achter. Ik zeg gewoon hou je goed. Ik ben niet overspannen. Nee, hoe komt die daar nou bij? God, het is toch ook een klap wat je dat hoort. Wat? Ja, ja, natuurlijk had u het altijd wel gedacht. U hebt altijd alles wel gedacht. Het is goed, het is prima, hoor. Dag, mam. Zeg, jongen, zijn we bij de we het u komt met Pinkster, hè? Nee, natuurlijk vinden we dat gezellig, zeg maar. Die tegels? Nee, die heb ik nog niet kunnen vinden, nee. Mam, mam, heus, die, die tegels, die komen er wel weer in, hè? Nou, tot de Pinksteren dan, hè. Dag. dag. mam. Dat was toch een schok voor de familie van Pinksteren. Nancy in een isoleercel. Maar ook Afrika, heel Afrika, zal haar missen. Want was Nancy niet dag en nacht in de weer voor de derde wereld? Ja, dames en heren luisteraars, dat was ze. Nancy, die zo verliefd was op Freek van Pinksteren en die het later ook heel goed kon vinden met Claire van Pinksteren... diezelfde Nancy ligt nu, volgens de moeder van Freek... moederziel alleen in een isoleercel. Maar wij weten beter. Want wie zien wij daar op het strand van het wonderschone schiermonnikoog... de absolute parel van de Waddenzee? Wie rent daar als een ranke hinde langs de vloedlijn? Een meisje, een jonge vrouw, zeg maar die wel heel erg veel gelijkenis vertoont met Nancy, die volgens de moeder van Freek in een isoleercel van een psychiatrische inrichting zou liggen. En zo te zien heeft Nancy het enorm naar haar zin, al helemaal wanneer een jutter haar aandacht probeert te trekken. Zo, jonge dame, alleen op hap. Oh, wat vind ik het heerlijk! Yes, zeker! Die zon en die zee. Ja, is de on... daar barst het hier van. Oh, he? Wat is die natuur toch schön! Ja, zegt u dat wel, zeg maar! <laughs> oh, wat komisch! <laughs> komisch, ja! <laughs> uh, wat dan? Oh, dat zit hem in dat zeg maar. Oh, op die manier, zeg maar! Ja, ik heb een vriend gehad die ook altijd zei, zeg maar. Zeg, zei jij dat je een vriend hebt gehad? Genau, dat zei ik, ja. Nou, was die man niet goed bij zijn hoofd om zo'n prachtige jonge dame overboord te zetten, zeg maar? Nee, dat ging eigenlijk om iets anders, maar dat is nu voorbij, dus we hebben ah, dat... Ja. Um... Zeg, dus als ik jou zou uitnodigen om een partje met mij te drinken, zeg maar... Daar zou jij geen nee tegen zeggen? Mm, als het zo bij een poortje blijft. Ja. Tja, waarom niet? Meneer. Frederik Hendrik is de volle naam. Maar op heel schier noemen ze me Freek, dus daar luister ik ook nog naar, zeg maar. Oh, mijn Freekje! Daar ja, zullen we dan even naartoe. Ja, het lijkt me zeer gemakkelijk. Ja, dan ik ga het wel. even lekker mee. Ja, dan, Oh, o, oh, oh, dames en heren luisteraars Wat kan het toch allemaal raar lopen in het leven En de echte Freek ligt ondertussen met een lichte depressie Op het bed jerpen Omdat hij nog steeds in de veronderstelling is Dat zijn Nancy behandeld wordt door een aantal psychiaters Maar dat is niet de enige gedachte die door zijn hoofd spookt Want gisteren moest Freek van Pinksteren Nog een grote teleurstelling incasseren Want gisteren de dag voor Pinksteren moest hij voor de verkiezingscommissie verschijnen van de omroepvereniging VPRO. Hij had zich namelijk kandidaat gesteld als bestuurslid van deze A-omroep. Afijn, luistert u zelf maar even mee. Ja, ik toch even dat lijkt toch het beste. Dus, nou, meneer Van Pinksteren, uw sociale inzichten aangaande. Het personeelbeleid spreekt ons wel aan. Dat vind jij toch ook, dacht ik niet, Henk? Nee, ja, ja. ja maar ik moet de kandidaat nog wel even op me in laten werken. Mm -hmm. Wilt u misschien nog een kopje koffie, Freek? Het staat ervoor. Nee, hè? ik stop nu. Nou, jongens, zullen we nu dan maar met het afsluiten van de VPRO-test? Goed? De VPRO-test? Ja. Oh, oh ja, dat zijn we u nog even vergeten te vertellen. Maar iedere kandidaat-bestuurslid onderwerpen we aan een test. Om erachter te komen in hoeverre mm -hmm. hij of zij betrokken is bij hetgeen de VPRO zal de eter insturen. Nou ja, onderwerpen, Willeke, is Die dat wel? niet een beetje zwaar aan gedikt nee, onderwerpen? Nee, nee, nee. nee, dat ligt mij nee. toch wel een beetje zwaar op de maag. Nee. Onderwerpen. Onderwerpen. Ja, nee, ja, ja nee. onderwerpen. Laten we het beestje maar eens bij de naam. Nemen. Nou, Freek, uh, schikt u maar niet, hoor. U komt er best wel doorheen en anders uh, helpen we u wel even een handje, jongens. Dan helpen wij onze Freek hier wel, die helemaal uit Groning is gekomen, toch? Ja, ja, toch? Uh, nou, nee, huh? nee, nee. Nou, ja, ik dacht dat dat toch niet helemaal de bedoeling was. Uh. Nou, Henk, stel jij dan maar eens eerst de eerste uh, vraag, hè? Ja, ja. Uh, ja. Uh, meneer van Pinksteren. Uh, dit is het makkelijke hoor. Daar zult u geen moeite mee hebben. Ja, kom op, op dat toen nou toch, Henk, uh, hè. We komen zo nog in tijd. Uh, nou uh, goed, daar gaat hij dan. Meneer Van Pinksteren, wie is de voorzitter van onze vereniging? De voorzitter, um. ja, ja, die kent u van. Ja, hij is ja, ook wel eens op de, ]de televisie. dat toch niet verklappen? Meneer Van Pinksteren, mag ik uw antwoord? <sl berm Factory> ja. uh, uh. Is dat niet meneer A.J. Heerma van Vos? Heel goed, hoor. Heel goed, hoor. Ziet u dat het helemaal niet zo moeilijk is? Henk, kom op. Nou, je tweede vraag. Ogenblikje. Ja, nee, hier heb ik hem. Meneer Van Pinksteren, wie presenteert ons programma Het Paradijs? Oh, dat vind ik toch zo mooi. Ja, ja. Ja, die spreekt mij ook heel erg aan. Het Paradijs. Hoe komen ze erop? Hè? Het Paradijs. Het Paradijs. Ja, het, ja. ja dus het is een um... heel bekend Radio 5. Ja, ja. Radio 5, ja, ja verklap ja. dat nou niet. Nee. Ja, op, ja, het, het Paradijs. Uh, ja, sorry. Op Radio 5 ben ik bang dat ik u het antwoord schuldig moet blijven. Ja, leggen. dat is jammer. Ja, dat is heel jammer. Ja, maar... ja, maar... Goed. Nou, de volgende vraag dan maar. Uh, de presentator van het Paradijs is trouwens tussen twee haakjes Bart Schut. Ja. Ja, jammer Goed, dat u nou, dat ja. niet wist, week he, ja, is jammer. Anders, nee. Ach, wees toch niet altijd zo hard, Henk. zie Jij bent altijd zo vreemd negatief op nou ja, dit soort meetings. Hand, hè? Als het de de zo hand... moet, dan heb ik er helemaal niks geen zin oh, meer in. Ja, ja, okay. nou, meneer Van Pinkster krijgt nog een kans. De derde en laatste vraag. Die ja. luidt dan. Ja. Uh, wie heeft de productie in handen van het programma Een Dik, uh, een, uh, een Dik Uur Ischa? Ja. Oh, daar luister ik altijd naar. Oh, alleen jammer ja, dat, hè, is, dat Isha altijd zo is... naar doet tegen vrouwen. Ja ja. ja, ja, ja. ja En daar hoor je nou onze voorzitter nooit eens een keer over. Het is echt jammer van zo'n aardig programma. Ja, dat klopt. Misschien zou hij zichzelf eens een keertje wat meer moeten verplaatsen in een vrouw. Wat denk verplaatsen, verplaatsen. Daar heb je toch niks aan. Het zou eigenlijk ja. gewoon een vrouw moeten zijn, ja, dus, vind ja. je niet? Ja. En trouwens ik... op de keper ja. beschouwt is uh, Ischa? Nou, meneer van, is van is het weet u al wie de productie in handen heeft van een dik uur Isja? Isha. Isha. Isha. Ik, um, helaas, Borgalis. Van... Wauw, wauw, wauw, wauw. Ja, helaas, meneer Van Pinksteren. Helaas, nee, dat kan ik niet goed rekenen. Nee. Jezus, Maria. Ik kan me wel voor mijn kop slaan. Heel erg jammer, heel erg Ja, we moeten toch afscheid van u nemen. Uh, wat is uh, Mieke, de score van meneer Van Pinksteren? Uh, weet ik niet. Uh, uh, wil ik haar? Uh... Uh, nou, twee fout en helaas maar eentje goed. Mm. Eetje, dat heb ik weer, zeg maar. Mwa, mwa, mwa, mwa.